Junior. To avoid fainting, keep repeating to yourself, it's only a movie. Only a movie. Only a movie. How could they only cut the power. How could they cut the power, man? They're animals. There's movement all over the place! Five meters, man. Four. Aliens. This time, it's war. Welkom bij de It's Only Movie Podcast nummertje 14. 14. Het magische nummer. Is het? Ja. <laughs> oh, doet me nog steeds pijn. En het stadion heeft nog steeds geen Jan krijgt. Nee, hè? echt idioten. Anyhow. Anyhow. Anyhow. We gaan het niet over voetbal hebben. We gaan het niet over voetbal hebben inderdaad. Uh, we hebben het vorige keer al opgemerkt. Uh, ook... Uh, naar aanloop van de nieuwe Alien-film, Alien Confident, uh, gaan we het hebben over de Alien-films. Yes, toch wel een van de mooiste franchises die we hebben. Ik wou net zeggen, eerlijk gezegd. Oh, uh, uh, zit er zitten wel een paar kutfilms in. Er zitten, <laughs> er zitten zeker een paar kutfilms in. Maar uh, zeker twee daarvan zijn echt gewoon tijdloze meesterwerken. meeste werken. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Daar ben ik helemaal mee eens. Het, uh, misschien zelfs drie. Het hangt eraf hoe je het bekijkt. Uh, nou ja, tijdloze, tijdloos meesterwerk, uh, Daar hou ik het toch wel bij 1 en 2. 3 ja. is toch wel een stapje terug. Wel bijzonder, maar uh, ik vind het wel een stapje terug op, ja. uh, op wat 1 en 2 zijn. En ja, 4, nou ja, <laughs> je hebt nog niet zo heel lang geleden een recensie geschreven. Nee, klopt, klopt. En dat was niet helemaal wat je had verwacht destijds. Van, van een nou, hoe, het, het dingetje is eigenlijk meer, maar ja, daar kom ik zo meteen wel op. Uh, uh, uh, Precies, ja. Uh, hoe, uh, wat, wat was jouw, jouw allereerste Alien film? Uh, dat was wel Alien. Dat, ja? is, dat is wel de eerste Alien film die ik heb gezien. Ja. En, uh, de, uh, niet niet uh, toen hij in première ging, want toen was ik nog niet eens geboren. Maar ik denk wel in het videotijdperk. Of ik hem nou gehuurd heb of, of gekocht, weet ik niet. Ja. Maar wat een indruk heeft die film gemaakt zeg. Ja, nou, jongen, uh, jongen. Jonge. Ik heb uh, eerst Flooderen uh, van. Flooderen. <laughs> Kom er maar in, uh, schokken nieuws, uh, na Flooderen. Ik had Fladders gezien van uh, Aliens. Ja. En toen uh, had ik uh, een keertje s'avonds, ook bij de BBC natuurlijk weer, uh, toen was Alien op tv. En uh, ik schakelde heel pas laat in erop en dat was nou net uh, de eindscène zeg maar dat uh, Ripley uh, ontdekte dat er een uh, alien, uh, uh, de xenomorf aan boord is, weet je van het uh, de escape shuttle. en uh, maar ja goed, mijn moeder en mijn zus en uh, mijn broertje die zaten ook op de bank en die vonden het maar wat eng en uh, toen moest ik het uitdoen helaas. Uh, Later ben ik, uh, heb ik het wel een keer gehuurd. Of nee, heb ik het zelfs gekocht. Alleen stom genoeg, ik ben met James Cameron's Aliens begonnen. Oké, okay. En uh, had dat een specifieke reden? Ja, uh, ik was een uh, James Cameron freak geworden na, ja, tuurlijk, na Terminator 1, ja. en uh, Terminator 1 en 2. En uh, toen dacht ik van, nou, dit is fantastisch. Ja. En uh, die gast die is gewoon fucking goed. Ja. Ja, toen ben ik met Aliens begonnen en eigenlijk kun je ze best wel goed afzonderlijk van elkaar zien. Eén en twee, ja, ja. absoluut. Want uh, in, het, in het begin wordt er, wordt er verwezen natuurlijk naar, naar deel één. Maar vervolgens is, het een, een, is de film echt een heel ander universum, weet je. Ik kan het niet zeggen, het is, het, het, is, het, is een, het is sowieso ook. Uh, het, het, aliens is ook gewoon een ander genre dan Alien. Ja. Want laten we wel zijn: Alien is, is een fantastisch claustrofobisch. Uh, naar horror neigende science fiction film. Het, je, wel, voor, Aliens, mij, je, voor mij is het een horror film. Ja, Aliens is eigenlijk een soort van hybride tussen Alien en Terminator, laten we wel wezen. Het is gewoon, het is gewoon een actie sci-fi. Aliens is uh, echt zoals ze het noemen, ja. weet je wel, van this time it's war. Het It is een oorlogsfilm. Ja, het is echt een oorlogsfilm. Ja. Uh, De soundtrack van, uh, uh, hoe weet hij nou, uh, Jerry Goldsmith. Uh -huh. Dat Is dat is gewoon dat? Dat is een oorlogssoundtrack bijna. Ja, het, uh, het, het, de setting is ook bijna echt een platoon gewoon echt in Vietnam. Gewoon, weet je wel. Ja, het, ja, ja. het, het, het, alleen de Sinomor's de en ja. uh, de Vietcom, ja, ja en, het is echt Vietnam uh, in space. Uh, ja, maar wat een, wat een dynamiek zit er in die film, zeg ik. Wou net zeggen, Tch, maar ja, ja. moet ik wel ook eerlijk zeggen, uh, Ridley Scott's Alien, gewoon deel 1. Ja. Uh, het, het, het, voor mij is dat echt de, de, de ultieme horror science fiction film. Denk ik eigenlijk wel. Uh, horror sci-fi, ja. Als je denkt aan sci-fi, dan, dan heb je het natuurlijk ook over de Space Odyssey en zo. En, ja, maar. Nou, het, horror horror sci-fi, zeg maar echt science fiction met. met, met, met Moordlustige wezens, nou, dan is Alien gewoon de beste film die er is. Alien, het, het, het, in zekere zin is het eigenlijk gewoon de, de, de, de, de, een stel, nou ja, goed, dat wil ik niet plat maken. maar een, een, een groepje vrienden, zeg maar, dat gevangen zit in een huis met een, met een killer. Ja. En de killer kan echt overal zijn. Ja. Zo is het eigenlijk, alleen een set in space. Ja. En, ja, ik vind het echt het meeste werk. Ja, dat begint ook bij het uitgangspunt. Hè? Ik bedoel, je zit in een claustrophobisch uh, spaceship. En, en ze ontdekken, ze, ze gaan op een signaal. van omdat ze dat nou helemaal moeten doen. En ik, ik vind die scène dat ze aankomen op, op die planeet. vind ik echt dat vind ik de beste scène van de hele film. Die mysterie die daar gecreëerd wordt vind ik zo sterk, jongen. Ja? En ook, ook de atmosfeer, weet je wel. Dat, dat waaien en het waaien en de storm en het, en het donkere. Ja, het is en zeker, dan zien ze ja. dat schip in de verte, weet je wel, met, mm -hmm. met die bizarre vorm, weet je wel. Gedigd ja. door H.R. Geiger. Ja. Geiger, heet die. Geiger. De Zwitser. Ja. Daar gaan we het dus ook nog wel over hebben trouwens. Dat, want, dat denk ik uh, het is toch wel. Uh... Maar goed, ja, die, die, en dan de, het ontdekken van het schip, weet je wel. Dat, dat, dat wekt zo'n knappe mysterie op. Ik vind het zo goed gedaan. Ja, en dan ik, denken uh, dat ze veilig terug zijn in het schip. Ja, en dan breekt het hel los. Ik vind het echt. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik weet nog wel dat ik voor het eerst de, de, de, de chestbusters, zeg maar, uh, tevoorschijn zag komen. Ja. Uh, en ik dacht even van, wauw, dit uh, heb ik nog nooit eerder gezien. En ja. eigenlijk daarna eigenlijk ook niet meer. Uh, nee, het is ser, zo... Is klassiek die, die, die scène is klassiek, het, uh, het, het, het, je, het is iets wat, wat je totaal niet ziet aankomen, in eerste instantie. En uh, wat wel een beetje het geluidje, wat uh, de sinomorf maakt, mm. vind ik een beetje... Mm. Je bedoelt de baby -cinomorph? ja het ja. Dat, dat piepende? Nee. ja Nou, daar stoor ik me niet echt aan ofzo. Ja, ik weet niet. <laughs> dat, is echt, dat is echt een detail zeg. Ja, ja maar het is echt, uh, je hoort denk een zo... Ja, ja oké. Okay. Ik, ja, ik, de manier waarop je wegrent is ook een beetje. Ja, uh, ja. Je ziet dat, dat, dat, dat ze niet uh, een onbeperkt budget hebben. Nee, nee, nee. maar het uh, mooie is eigenlijk wel, van het, het, ze hadden een laag budget. Hmm. Maar uh, dat is er totaal niet aan af te zien. Nee, alhoewel het, het schip een beetje gedateerd aanvoelt inmiddels. Is, oh ja, is, zo, uh, dat heb ik nou niet. Ja, toch wel met die grote knoppen en zo, weet je wel. Nou, weet het is, uh, weet ik zeg ook een beetje, ik bedoel, het is ja. niet heel erg. Maar... Uh, ja, er zit, er zit wel degelijk wat budget in, maar het is, het, is, het, is geen, het is geen big budget science fiction film à nee. uh, Independence Day of zo. So. Nee, nee, nee. Maar het, is, uh, het is een film die teert op, uh, op claustrofobie en, en vooral een zeer knappe spanningsopbouw. Ja. En, en natuurlijk geweldige rollen van, uh, van uh, natuurlijk Sigourney Weaver. Ja. En, terwijl je in ja, eerste ja, ja. instantie ook niet weet dat Sekor nu hier eigenlijk eigenlijk ontzettend. Nee, is. maar hoe zij zich ontpopt tot een, uh, tot een heldin, dat, ik, ik, ik vind het geloofwaardig. Waar het, waar het tegenwoordig in heel films echt ongeloofwaardig is: de transformatie van, uh, van, uh, van gewoon normaal naar een uh, superwoman of zo. Ja, ja, ja. Weet je wel, à la Resident Evil, dat is gewoon, dat is gewoon bullshit. Maar <laughs> bij haar is het hartstikke geloofwaardig. Zelfs in Aliens vind ik het geloofwaardig, terwijl die film echt best wel over de top is. Oh ja, ja, zeker. Maar het, het, het mooie ook aan Alien vind ik, uh, is, vind ik, dat, uh, dat het is een groep en je denkt eigenlijk in eerste instantie dat de captain, weet je wel, die met die baard, ja, weet je welke ja. um, ja. ja, ja, dat dat ja, eigenlijk uh, de, de, de held is. Ja. En, uh, maar dat is die helemaal niet. Ja, wat knappe vind ik juist dat het is een groep mensen en ze zijn allemaal gelijkwaardig. Ja, het is niet dood. dat één, ik bedoel zelfs die twee, uh, die twee werkers zeg maar, die donkergast ja. en die, uh, die, die, die, de uh, die kerel die in veel David Lynch film speelt, weet hij oh. nog wel weer. Nou, ik weet ze nou niet. Ja, die maar trouwens vet, vet, coole kill heeft in Egelinger. Dat Vind ik echt een geweldige scène. Ja. En het geluid van die kettingen en het uh, druppel in de water. Weet echt. je waar, wat, de, wat de stomme is? Van, ik kwam echt pas na, de, toen had ik de film echt al. Nou, tien keer gezien denk ik of zo. Toen zag ik pas dat er tussen de kettingen daar gewoon een cinemorp uh, tussen hangt. Ah, oh, serieus? Ja, daar kom ik echt pas heel laat achter. <laughs> ja, nee, ik, ik, ik zat er altijd wel, ik zag, weet je, het, het, het, het, nou, het is geen recht, het is vocht, weet je wat naar beneden komt. Ja, ja. En dan die kettingen inderdaad, en in één keer zat ik echt zo van, hey, ja. wat the fuck. Nou, indrukwekkende want het is gewoon een, het is een persoon in een pak, weet je wat. Ja. Maar je hebt die acteur gezien, hè? Die speelt die, die, die die ja, ja, ja. Dat ja. is een Nigeriaan of zo. Ja. Van 2,5 meter of zo. Uh -huh. ja. Maar die, die, die, uh, ja, die geeft echt een indrukwekkende gestalte aan, aan de Xenomorph. Ja. Maar wat een design van, uh, van Geiger. Geiger. Geiger. Ja. Het, <laughs> het, uh, zonder, wat een design, zeg. Zonder, zonder Geiger en zonder uh, de, de Fransman uh, Mubius. Uh, die uh, onder ja. andere ook uh, de, de ja. ruimtepak heeft ontworpen. Maar ja. uh, wat je geen alien had? Uh, dan had je dan, uh, vraag me af wat Alien was geworden. Uh, weet jij ook nog de titel toevallig? Wat het in eerste instantie had? Want het heette. Uh, ja, oh shit man. Ja. Yeah. Ik zit ook eventjes van: hé, hey, het had eerst ook een andere titel. En kom, als het om die, misschien die titel misschien wel was uitgebracht, was het ook misschien wel eens minder indrukwekkend geweest. Denk je niet? Ja, dat is ik ja. oh, denken. Ja, zo... dus Alien, Alien klinkt heel minimalistisch. maar dat, ja. Net als die poster van Covenant, weet je wel? Die ze, die ze hadden uitgebracht. Niet helemaal hele mooie, die, oh, nee. met het gezicht van, de, van met die kop van de, van de xenomorph en daarover ja. gewoon run, weet je wel? Ja, dat, dat doet wel iets. Ja, vind je. Dat minimalistisch ja, ja, dat vind ik zeker. Dat vind ik ja. zeker effect hebben. Nou, nah, die poster die vind ik niet zo indrukwekkend, in natuurlijk gezegd. Nee, maar het is meer, het is meer een teaser. Hè? Ja, ja, ja. En die laatste poster, die, uh, dat ze in elkaar gevlochten zijn, oh, de, die zien dan boxmall van de, ja, en de Engineers, is... weet je wel. Mm -hmm. De Engineers uit uh, Prometheus. Ja, precies. Film die door velen gehaat wordt. <laughs> ja. Maar ik, uh, ik, heb we, ik heb hem laatst weer herzien. Ik vind, ik vind het gewoon. Filmen. Nou, dan moeten we het zometeen maar eventjes over hebben, denk ik. Ja. Het, uh, het, uh... Maar goed, uh, deel 1. Toch echt wel een van de beste, de beste science fiction horror die er, die er bestaat. Absoluut. 2. Ondanks dat het geen volbloed actiefilm is, vind ik het echt... Uh, ik denk samen met Predator en uh, Terminator toch wel de beste actie science fiction films die, die er zijn. Ik denk het ook. Uh, als, je, als, je, als je nagaat, weet je wel van... Ik bedoel, het was ondertussen alweer 7 zeven jaar geleden, hè, dat ze... Uh, vonden dat er een nieuwe film moest komen Ja, en uh, dan kiezen ze ook nog eens een keer voor, voor James Cameron die eigenlijk alleen maar naam had gemaakt met Terminator ja. uh, en, en, en die kon eigenlijk aan zijn 2. eigen Hecht Piranha 2 niet te vergeten hè? Nou, na een week is hij ontslagen hè, zijn naam wordt er altijd aan vastgeplakt, ja, ja, ja. Voor... het is eigenlijk niet zijn film maar, Met vliegende piranhas. Ja, geweldig. Maar uh, uh, ik bedoel, de, de man had eigenlijk alleen maar Terminator gemaakt, wat een, een geweldige film is. zo meestal het uh, een over, over casting gesproken. Ik bedoel eigenlijk is de Xenomorph gewoon een acteur in de film, hè? In alien? Ja, ja. zonder Alien of zonder Xenomorph blijft er weinig over. Terminator precies hetzelfde. Uh, zonder zonder... Smart Channel oh, oh, blijft ja. er weinig ja, over. Ja, ja, ik ben benieuwd hoe het anders was geweest als uh, ja. Lens en Nuxon hadden uh, gecast. Uh, ja. Als de Toon heeft. Ja. Maar uh, het is inderdaad weet je wel... Het, het... James Cameron die maakte er... Dus, uh, ik, ik bedoel over het algemeen, je, we hebben het altijd over, over er komt een deel 2 uit. En dan denk je van godverdomme weet je wel, waarom moet dat nou? Uh -huh. uh, nu weet ik niet het besef van wat toen de tijd was met Ridley Scott's Alien. Van dat het toen eigenlijk al direct al zo'n... Ik bedoel, het was een geweldige film. Hmm. Maar dat het toen al zo'n... werd bestempeld als een soort van klassieker en dan, dan toch na zeven jaar na data voor kiezen om een deel 2 te maken wat ik wel begrijp ja. maar toch wel enigszins weer een beetje een soort van ja. blasphemie weet je wel en ook geen alien 2 of zo of nee aliens, aliens. Bang. ja dat Welke... uh, vind ik, uh, vind, ik uh, vind ik mooi het, uh, het, uh, tenminste wat er uit is gekomen want het, het, James Cameron uh, wij, wij, wij, zo direct zijn eigen stempel erop te drukken, ik vind, het, ja. ik vind Aliens geweldig. Ja, je uh, verlangt het... geen moment ook naar, naar Aliens. Het, het, nee. het, het zijn echt twee Gewoon hartstikke sterke films, jongen. Twee keer vijf sterren, hoe krijgen we dat voor elkaar voor een deel 1 en deel 2? Ik vind het ook een sterker uh, uh, hoe moet ik zeggen, deel 1 en 2 dan Terminator 1 en 2. Want hoewel die ook hartstikke goed zijn, 1 en 2. Ja, maar Terminator 2 is 2 in, toch wel wat minder dan 1. Ja, weet vind je wel? ik ook. En oh, Alien ik en aliens. Dat we daar niet het over eens zouden zijn, maar inderdaad. Ik oh. uh, Terminator 2 is helaas een beetje kinderachtig op momenten. En ook een hervertelling eigenlijk van deel 1. Ja, blijft ja. hartstikke tof, weet je wel. Zeker 4, 4,5 sterren. Maar oh, Alien oh. en Aliens, gewoon 2 keer 5 sterren. Ja. Hoppakee, zonder te twijfelen. Zeker weten. Maar ja, toen kwam deel 3. Ja, en dat was vreemd genoeg. Die Alien 3, die had ik uh, in de bioscoop kunnen zien, uh, maar dat deed ik niet. Film is trouwens van 1992? 92, hè? Is zat er ja. weer zes jaar tussen. Hè? Ja, klopt. En uh, een hoogst onbekende regisseur, eigenlijk voornamelijk bekend van uh, videoclips en dergelijke. Toen ja. ja. Uh, David Fincher, ja. die later echt verloren maakte met een paar geweldige films. Ja hij uh, ja, ja, ja, ja, ge ge ge ge was... geen fan van vijf hoor. Nou, nee, ik wel, <laughs> ja, ik absoluut wel. Maar het uh, MF7 dan. Ja, 7 ja. Is, is toch wel geweldig. Ja, ja, goed. Maar goed, maar anyhow, goed, ja. David Fincher, toen de tijd 25 jaar, ook, weet je wel, een, een soort van, nou ja, blijkbaar het, uh, zag de studio het wel een Golden Boy. Ja. Um, ...heeft daar ook geprobeerd zijn eigen stempel te drukken op Ja, film. en dat is nog wat ik het meeste waardeer in Alien 3... ...is dat hij die, dat die echt anders probeert te zijn, weet je. Ja, maar je het is doel... niet de film geworden, ook die hij wilde. Want de studio heeft heel veel invloed gehad. Mm. En, uh, Waar in, waarin precies? Uh, nou, eigenlijk in heel veel dingen. Want uh, Lance Hendrickson zou in eerste instantie ook niet terugkomen in die film. Uh, ten tweede, uh, wat ook belangrijk is... Uh, er werd de hele tijd, dat uh, had ook een beetje met, met, met uh, de, de, de, de stakingen van de schrijvers en zo uh, te maken, maar uh, zoals je ook bij de Blu-ray of ook de DVD volgens mij zelf ziet, uh, uiteindelijk is de synomorph is, uh, gemuteerd met een hond. Het zou in eerste instantie zou dat een os zijn. Okay. En daar zijn al beelden van. Uh, dat, uh, nee, de, in ieder geval dat er een... Uh, een Chestbuster, weet je wel, uit, de, uit een ja. dode os uh, terechtkomt. Oké. Okay. Dat uh, niet eens. Uh, hoe, hoe anders was de film geweest als dat was gebeurd? Ja. Uh, want het ja. was Finchers idee om een os uh, okay. te gebruiken. Dat had heel anders geweest, ja. denk ik. Zo. Uh, los van dat is, is de film nog steeds heel anders dan, uh, dan ja. 1 en 2, weet Klopt. je. Sowieso die bruinige look. Uh, dus van de hele film? Ja, ja. van de hele film. Ja. Ja. Ten tweede de, de, de Britse gevangen weet je wel. ik bedoel Al die Britse accenten, dat geeft toch meteen weer een ander sfeertje. Ja. Maar toch is het moeilijk ook, weet je al, dat, dat, dat is juist het dingetje met Alien 3 ook. Buiten Ripley om, kan je met niemand meeleven. Nee, het, het, zijn zijn allemaal, allemaal, het zijn allemaal klootzakken. Ja. Het zijn allemaal klootzakken, het zijn allemaal... Ja, hoogheid uh, met, met die arts, weet je wel. Ja, maar de arts, dat is ook iemand die uh, mensen heeft platgespoten. Ja, ja. Het uh, allemaal klauselijk. Het zijn allemaal moordenaars, het zijn allemaal verkrachters. Het, uh, ja. En uiteindelijk moet je erom juichen, zeg maar, dat zij het opnemen tegen de ja. alien. Nee, nee, dat werkte gewoon niet. Ja. En dat hebben ze geweten ook. Het, de, de film was niet geslaagd. Nee, de film was geen succes. Zowel kritisch niet, als bij het publiek niet. Nee. Um, ik, begrijp, ik begrijp het wel enigszins. Ik, ik denk dat uh, de film bij veel te luister, op veel te, voor veel teleurstelling heeft gezorgd bij de, bij de eerste viewings, weet je wel. Ik bedoel, als je Alien en Aliens als achtergrond hebt en je ziet Alien 3, ja, dan valt hij toch wel wat tegen. En, en, uh... en bij, bij mij, voor mij, in mijn geval valt hij het meest tegen vanwege... Uh, ik bedoel In Alien 1 en Alien 2 uh, zit geen geintje CGI. Nee, klopt. Weet je, het is, alles, alles, is, uh, alles is praktisch. De aliens ja. zijn uh, present, weet je wel. Mm -hmm. En dat heb je in Alien 3 niet. Daar zijn ze voor het eerst gaan experimenteren oh. met CGI. En dan zie, dan zie je de, de, de, de, de, de Xenomorph een beetje bewegen als een kat, weet je wel. Snel springen van de ja. naar muur. Dat had gelijk bij mij alle dreiging weg, Ja, je Ja, nou, zeker nog. De CGI heeft ook niet het antestijds doorstaan daar. Voor geen meter. Die zijn in Aliens, dat, dat, dat ze boven komen. Ze zien al die Aliens op ze afkomen, weet je wel. Mm. Echt insecten, weet je wel? Gewoon insecten. Ja, in in In deel, in deel drie uh, heb je met zo'n CGI uh, gedrocht te maken. Ik vind dat zo jammer. Ja, maar dat is uh, het hele probleem. Eigenlijk bijna heel veel van de film is eigenlijk gewoon goed. Kan je gewoon prima kijken. Maar als je de CGI cinamorf ziet, dan denk je van hè, hey, fuck. Jammer. Het, het jammer, inderdaad. Het, uh, het, het was ook wel in een tijd dat CGI nog in de kinderschoenen stond. Tenminste, kinderschoenen is een groot woord, bestond natuurlijk al een tijd. Maar dan, het, het meest stom is, je hebt met één alien te maken, weet je wel. Ja. In aliens, heb je met tientallen aliens te maken, oh, honderden misschien wel. Ja. En het zijn allemaal, is allemaal praktisch. Ja, het is allemaal gasten in pak. En dan hebben ze één en alien in deeltje 3 het... en dat moeten ze dan met CGI gaan verpesten. I know, testen. I in know. Ik snap, uh, ik snap de... de Weet je, de durf om, om te experimenteren, dat kan ik alleen maar prijzen, maar godsamme, het werkt niet. Het, het, het, het, het is niet, ja, uh, als ik dat zie, weet je elke keer weer, als ik weer zo'n zo scène zie, dan denk ik van, hey, godverdomme. Ja. En dan zie je, weet je wel, dan de, de, de befaamde scène, weet je wel, van Ripley die echt uh, tegen de muren aan zit uh -huh. en het hoofd, weet je wel, van de wat dichtbij komt. Ja. Dat is dat is gewoon pop. Ja. Dat, is een, dat is een pop. Ja. En dat is ook gewoon de scène eigenlijk van de film. Ja, heel erg. Heel erg. Maar al die andere scènes, weet je wel, dat je de, de CGI-cinomorf uh, ziet. Ja. Het doet zo gedateerd aan. Ja, zo gedateerd. Ja, heel, somber. Uh, ja, heel erg zonde. Want de film heeft op papier uh, een flinke kans op slagen. Ik bedoel, hij is niet, hij is niet mislukt, dat is geen hele slechte film. Nou, nee. Het is geen slechte film, ik vind het geen slechte film. Of, nou, ik vind hem ook niet goed. Het, ik, het, ik vind hem, uh, voor jou misschien verrassend, ik vind het de minste van de vier. Want, alhoewel, vier, uh, ik snap dat veel het een kutfilm vinden. Mm -hmm. Maar ik vind hem wel lekker over de top. En uh, ja. er zitten wat leuke effecten in. Weet je. Het is best wel goor En ja. ik ben er toen ook met een andere verwachting aan begonnen dan jij waarschijnlijk. Want ik, ik had al gelezen dat men, het, uh, dat men het een grote teleurstelling vond. En uh, het nee dat past helemaal niet bij, uh, bij, uh, bij het Alien Universum, weet je wel. Ja, nou, dus kijk... ik verwachtte al weinig. Ja. En ik denk dat ik misschien daar dan wel een beetje verrast ben. Want als je als je alles alle verwachtingen overboord gooit en je gaat gewoon achterover zitten voor een beetje zelfwijs spektakel valt u mm. niet eens veel tegen nou kijk weet je toen ik hem zag in wat is het 97 mm. uh, ik heb hem toen in bioscoop gezien en ik ging er eigenlijk met vol frisse moed eigenlijk er tegenaan en ik vond hem ook leuk ik vond hem toen heel erg leuk uh, ik denk ik van nou ja weet je waar komt met de jaren mm. <laughs> uh, <laughs> Ik vind, ik vind het nu gewoon echt een... een, een, een, een uh, hoe spreek je ze nou achternaam Genet? Jeunet. Jeunet. Uh, Jean-Pierre uh, toch? Jean-Pierre ja, ja, precies. Uh, ik vind het een Jeunet film. <laughs> en, nee, maar het is geen alien film meer. Het is een Jeunet nee, ja. film. Ja, en ja. nu zie ik elke keer die karakters. Ja. Je, elke karakter is gewoon een stereotype. Het, het, het, is, wow. het is een... Ik bedoel, uh, god, hoe heet die, uh, die gast? Uh, die met die rare kop. Heel boy? Ja, heel boy, yeah. ja. Uh, Ron Perlman. Uh, Ron Perlman. Uh, ja, echt. Weet ja. je, dat zie je hem. Ik moet zeggen dat ik hem al een tijd niet heb gezien. Hè. En uh, uh, hij, weet je, maar ook gewoon. Ik bedoel, het is gewoon de halve generale crew die daar ook gewoon aan mee heeft gewerkt. Dat uh, is ook zo. Hè? En dat uh, zie je ook aan die acteurs. Hij beweegt de camera en zo. En, en, en, en, en snel, snel gefilmd ja. ook, ja. En dan heb je, weet je wel... Ik, ik heb hem echt, ik heb hem één keer gezien. Serieus? En niet meer. Dus het kan zijn dat hij bij de tweede herziening gewoon... Ja, nee, ik heb hem nu al vijf keer gezien of zo. Dus ah, okay. zeker wil... het kan zijn niet zwaar tegenvalt. Maar goed, uh, ik, ik, denk, ik, denk, ik denk dat en 3 zo tegenviel omdat je van Alien en Aliens kwam, weet je wel. Ja. Als ik die met andere verwachtingen had gezien, was het misschien wel meegevallen. Mm -hmm. Maar we kunnen het er wel over eens zijn dat 3 en 4 gewoon niet in de schaduw mogen staan van 1 en 2. Absoluut. Absoluut, het, het, het, het, het, uh, nou ja, kijk, alles wat daarna eigenlijk is gekomen, is eigenlijk heel. Ja. want wat, is, kwam, wat kwam er na Alien 4? Na Resurrection, uh, ja, toen, uh, toen vond men het nodig om een uh, Alien vs Predator film te maken. Ja. Uh, het spel was hartstikke succesvol, in 1999. Uh, ja. Ja, maar kijk, je had het ook in de strips al, hè? En, ja, ja. En, en, en daarin begreep ik het ook. En ik bedoel, je zag natuurlijk ook al een, een soort van uh, teaser-achtig iets in, in Predator 2, ja. dat er ja, ja, ja, tussen, ja, ja, ja. dat daar ook een synomorpje Predator klopt, 2 dus. is van 87, nee, uh, Later. Predator 1 is van 87 ja. en 2 is van 90 uit mijn ja, hoofd. klopt. Dus ja, ja, ja, ja klopt. Uh, en, maar ja, uh, weet je... Uh, ja en dat is, nou, Kijk, weet je, het, het, het gegeven aan zich zou kunnen, Predator en, en, en, en Alien Cinemores. Ja, ja, een maar, beetje geforceerd, maar goed. Ja, maar, maar, maar, maar dat is het nou net, weet je wel, van Aliens vs Predator, uh, deel 1, en ook wat daarna kwam, Requiem, ook weer zo'n Kutnaam, weet je wel eigenlijk, die elke keer wordt gebruikt voor een ik, ik heb uh, Requiem uh, vorige week het eerst gezien. En, uh, goed, ja, maar dan okay. hebben we het zo wel over. Ja, ik okay. heb er in ieder geval van genoten. <laughs> ja. ja, nou, dat ben ik heel benieuwd. Maar, maar Alien vs Predator. Het Alien vs Predator. Het... Zeg maar even wie de regisseur is. Ja, mag die... Is. Uh, uh, Paul, uh, Paul uh, Anderson. Uh, uh, W.S. Anderson. Ja, jij hebt een hekel aan die gasten. Ik heb een hekel aan die gasten. Ja, terwijl uh, uh, hij toch ja, wel ja. een leuk film op zijn naam heeft. Uh, Event Horizon. Maar die kerel heeft eigenhandig de Resident Evil verfilming op zeep geholpen, weet je wel. En het meest frappante is nog dat het met deltje 3 nog wel de goede kant op ging met Russell Mulcahy als regisseur. En dan komt hij weer terug van een deel 4 en dan zijn we weer weer terug bij af, weet je wel. Dus Resident Evil heb ik gewoon helemaal verbannen uit mijn herinneringen. Maar uh, ja, die, de, de, de, de, de alien, al, de hele mystiek eromheen, weet je, om de alien en de predator, heeft hij, gewoon, heeft hij ook gewoon een zeep geholpen met, met die eerste film. Die eerste ja, film is maar toch, het is, het is. Alien een... vs. Predator is echt een kut film. Ja, maar we moeten dit soort films, weet je, moeten we eigenlijk gewoon niet willen, denk ik. Eh, omdat, eh, nou ja, ik, ik heb zoiets het, van, het, het, hey, elke keer dat ik een xenomorph kan zien of een predator, leuk, weet je, we allemaal komen. Ja, dat zou je denken, maar ja. weet je, het. het, het Kijk, weet je, ik heb ook comics gelezen met, met, met, met, met, met uh, uh, Aliens versus Robocop, uh, Aliens versus ja, Batman, ja. Uh, uh, Predator versus Batman, um, uh, uh, Predator versus uh, Terminator. Dat ja, zijn dingen die uh, daar komen gewoon het, veel beter hebben. In Strip werkt het, omdat het gewoon, maar weet je, als je er een film van maakt, ja, nee, ik denk het gewoon niet. Het hele verhaal met die ondergrondse piramides, weet je wel. Ik bedoel, de, de, de dreiging die een xenomorph heeft in Alien en Aliens is gewoon, is gewoon helemaal afwezig in Alien vs. Predator. Maar sterker nog. En dan het een, ergste, die belachelijke vriendschap die aan het einde wordt gesloten. Ja, ja, ik ga er maar... verder niet op in. Maar alsjeblieft zeg. Ja, maar dat... Waar hebben we het op? We hebben de tweede grootste killing machines ter wereld. Ja, maar dat is iets, weet je wel, wat je ook in de strip ziet. En, uh, en, dat en, in, in, in strips kan het werken, weet je wel, maar. Ja, het, het, je, je moet het niet altijd op het scherm willen zien. Het, het, het wordt kolder. Je ja. weet gewoon, het wordt kolder. En dat is eigenlijk bij beide Aliens vs. Predator films, is dat gewoon zo. Ja. Het, ja, maar uh, ik, ik, één en twee hebben echt, ik vind dat één en twee niets met elkaar te maken hebben. Die heb je hebben ook, ook niks met elkaar en, te maken. en Requiem, ik bedoel, de ene is geregiseerd op Paul W.S. Anderson. En dat is, dat is duidelijk te zien ook in die actiescènes. Dus slow motion hier, een slow motion daar, weet ja. je wel. Uh, Requiem vind ik hartstikke leuk popcorn van maken. Ja. Het was ja. echt weer zo'n film van uh, twee uh, buitenlandse wezens... in een su suburban uh, uh, setting, weet je wel. Ja. En een stel gewone mensen... die met die dreiging te maken krijgen. En het is niet meer dan dat. Nee. Ze jij, gebruiken zo'n uh, suburban is... zo'n stadje als, als, als, als uh, Battlefield. Ja. zit. zit. Nou, maar dan zeg je het goed op zich, weet je wel. Van Het is popcorn. Ja. En het is niet meer dan dat. Maar wil je... Ja, weet, ja, ik weet niet. Weet je, ik, ik hang er een beetje zo ertussenin tussenin van wil je de sinomorph weet je als popcorn vermaak zien. Eigenlijk niet. Eigenlijk super. niet. Maar ja goed, weet je, uh, net zoals met, uh, met, uh, met Frankenstein en met Dracula en, en, en weet je, dat kan ook als popcorn ook gewoon best wel werken eigenlijk. Ja. Maar uh, bij Aliens versus uh, Predator Requiem uh, merk je dan ook niet dat er gewoon echt een veel lager budget is dan, uh, dan daarvoor. En bij ja. de Aliens, weet je wel, van, want je ziet bij, bij, bij Alien van Ridley Scott, dan hebben ze gewoon één scène, of misschien twee, dat je eventjes het hoofd zeg maar om een hoekje ziet komen, weet je wel. Wat heel erg effectief werkt. Maar bij Requiem zie je het continu. Ze hadden gewoon geen geld. Ze hadden wel een hoofd, weet je wel, die ze heel vaak gebruikten. En dan, dan, nou, we stoppen even zo'n hoofd even in iemands gezicht. Ja, nou, ik verbaas het... me erover. Ik verbaas me erover dat, uh, dat de film bulkt van de praktische effecten. En dat... Ja, heel weet veel. Ik weet nog niet of dat komt van, uh, van, uh, door het gebrek aan budget of niet. Ja, ze hebben massaal uh, uh, gehad ook van de mensen die. Uh, uh, je hebt een zo'n collector, weet je wel. Uh, die uh, uh, heel veel van die props en alles, zeg maar, gewoon krijgt van mm. de films. En daar hebben ze heel veel van mogen lenen. Uh, dat hebben ze natuurlijk gebruikt. In... Maar ja, goed, het, weet je, het geeft in het begin geeft het, het eigenlijk al aan van dat je die hybride. Die vond ik best wel leuk, inderdaad. Maar ik vond die. Dan vind ik die van Chenet, die hybride van uh, wat. Wat, wat eigenlijk nergens over gaat, in zekere zin. Uh, Waar was dat ook weer een hybride tussen? Nou ja, het was niet een hybride eigenlijk. Het was, uh, weet je wel, de kloon de, de, de van, uh, uh, van Ripley. Die, uh, daar hebben ze toen ook de, de, de, de, de alien mother die zij in zich droeg, die, die was natuurlijk ook meegekloond. Alleen die kreeg op een gegeven moment, na een bepaalde cyclus, kreeg die een, uh, een baarmoeder. In ah, plaats van uh, dat het eieren ging leggen. En die baarmoeder die zorgde er weer voor dat de... Uh, God, hoe heet die benaming ook alweer van... Uh, van, de, van, de, van die alien eigenlijk in... Uh, uh, je hoort er ook Ja, nee, nee, nee, in... In Vier? Uh, uh, ja, in Resurrection. Ik Maar ik vind het de design vind ik heel erg mooi, eerlijk gezegd. Ik vind het ook best wel wat hebben. Uh, maar... Ja, goed, het is een Genève film. Ja. Ja. ja, een beetje, is, is die ene film ook niet van hem? Van die, van die, van die, Newborn die heet. He lost the children zo of zo. Het. Ja, dat yeah, is ja inderdaad dat sfeertje. Ja. Dat zegt ja, maar ook, ik bedoel, Amelie is ook van hem. En, ja. uh, en, en uh, die, die andere over eerste wereldoorlog film, uh, De uh, Long die stond du ja Ja, ja, ja, ja. De nog wat. Uh, ja, weet bedoel. ik het. Uh, ik zie niet ja, de ja. Maar goed, dat, je merkt het zo heel erg, weet je wel. Maar ja, de design vond ik mooi. Het, het, het... Oké, okay, binnenkort komt ook, uh, we, gaan we, we gaan in mei gaan we natuurlijk alle recensies van elke film ja, gaan we die gaan we één voor één plaatsen. En dan, uh, dan, uh, dan merken jullie ook gewoon, uh, denk ik wel, wat, wat, wat, wat, ja, welke elke we te, we eigenlijk over, uh, vindt over de, de films. Laten we dat voor camera gaan hebben. Ik bedoel, ja, wat, wat, uh, is het, wat is er tot nu bekend? Nou, we hebben natuurlijk... Uh, Alien Covenant, we, we moeten het eigenlijk over Prometheus hier... hier. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Want Alien Covenant is, na, is natuurlijk een, is een vervolg op uh, Prometheus. Ja. Ik weet, niet, uh, af, ik weet niet hoeveel jaren zich er uh, tussen, tussen, jaren nou, tussen zitten. Nou, heel wat. <laughs> maar Prometheus is een soort van, uh, van prequel natuurlijk op, uh, op Alien. Ja. En uh, daar zien we een beetje het ontstaan van, uh, van de Xenomorph en zo. Uh, ik vond Prometheus uh, een, een zeer vermakelijke film. Misschien een beetje vergezocht qua verhaal, maar uh, uh, die Noemi Rapace vond ik, vond ik een, uh, een goede keus. Ja, vind ik best zeker. Vond ik een bad een uh, bitch, weet je wel. Ja, vind ik ook. en Niet zo overdreven, maar gewoon, gewoon tof. Ik vind de rest van de crew een beetje, uh, vond ik een beetje zielig. Vond ik echt kanonnenvoer. Dat vond ik een beetje jammer voor... Uh... Voor een film met de dimensie van Prometheus. Ik bedoel die, die, die, die kerel met, met baardjes, die Brit en wat. Ja, ja, ja, ja. Beetje zielig. Uh, en Showista, uh, ik, ik uh, ja, hoor. Ja, ja, die heeft een beetje een nutteloze rol in die hele film. Die had je makkelijk kunnen missen. Waarom zit, hoe heet dat erin? Uh, ik, ik vind. Als, als, die, als die oude kerel, uh, hoe heet die, gast van Memento en zo. Ja, ja, een beetje uh, een kerel, zeg. Die, uh, die kerel van Brimstone. Uh, ja, van die precies die. Uh, nou goed, ja, die kerel Kai van Brimstone. Ja, uh, Kai Pierce, ja. Nee maar. nee Ja, het is niet dat, uh, dat ik nu op de schoot van uh, Ricardo zit, uh, jongens. Ik, uh, ik maak een beetje een uh, soort van. herba uh, uh, Geluidje. En dat is voor mij een soort van. Uh, ja. Zo, ah, Prometheus. Prometheus ik, ik, bij is. Bij mij, bij mij, weet je, ik vond Prometheus prachtiger uitzien. Ja. Maar het, het, het bracht mij meer vragen dan antwoorden. Ja, dat is waar. Dat is ook de verhaal die je is. Maar ik vind het wel een leuk creature flick, gewoon. Weet je wel. Ik vind die ingenieurs een beetje, een beetje vage personages. Ja. Ik kan het verhaal, als, om heel eerlijk te zijn, kan ik hem niet navertellen. Nou ja, ik wel. Ja? Ja, ga ik <laughs> Nou ja, goed. Voor degene die niet Permythius heeft gezien, die moet maar eventjes. Uh, even gaan, uh, zijn oren dicht houden. Maar goed. De Xenomorph-achtig. Wezen. Wat het in eerste instantie is, is eigenlijk een soort van biologisch wapen hmm. van uh, de engineers. Uh, en die heel erg lijken op de mens, alleen uh, kaal, uh, heel erg wit. Ja. Uh, ter... Een soort supermens. En, en, en, en, ja, een soort, een soort van supermens, maar ja, ook weer niet... Uh, ja, uh, in ieder geval, uh, het, het, het, het is, maar ze creëren wel biologische wapens, vind ik ja. ook knap. Ja. Um, ja goed, de, de, de, de, de, de, de, wat dan in eerste instantie een soort van, nou ja, het is niet een xenomorph eigenlijk, het is een soort van raar slangetje-achtig iets, hè? of het is een soort van zwart, zwarte substantie wat uh, met, met wormen en alles ja. dat je al, uh, iets creëert en uh, wat uiteindelijk met een mens samengaat, wat uiteindelijk weer iets anders het, uh, die Verhoudingen, zeg maar, weet je wel, die kloppen niet. Ja, uh, Ik bedoel, je ziet bij de ene, weet je wel, zie je een, een mens zie je veranderen in een soort van uh, ruimte achtig wezen wat ook nog eens een keer à la een xenomorph, uh, zeg maar, gaat zitten. Met de poten ook nog eens een keer, weet je wel, voor het lichaam en alles, weet je ja. wel, bij die ene scène. Uh, en later bij... Uh, als het bij, je, bij je, uh, Nomi Rapaci, weet ja. je wel, voor, ja, via normale uh, bevruchting, zeg maar binnenkomt, dan verandert het in één keer in een soort van enorme kwal. Ja, ja, ja. Wat, wat een soort van facehuggerachtig iets moet zijn, ja. weet je wel, maar dan echt enorm groot. Ja, een beetje vaag. En wel. dan, dat verandert weer met de, door de bevruchting van zo'n engineer, ja. verandert dat in één keer in een volwassen... Sinomorf, uh, hm. ik begrijp er echt geen een kut van. It, ja. It, it, it, it, it, ja, wel it, meer mensen niet ik denk dat het, het ziet is, er mooi uit, maar ik het meeste goede commentaar is toch echt wel het, uh, het rommelige verhaal van. Uh. En waarom zien we weet je wel bij waar die pots staan ja. weet je wel? Waarom zien we op de muur zien we daar bijna? Het lijkt bijna op een mother alien weet je ja, wel, ja. zoals in Aliens. Uh, hoe dan? Ja, misschien, misschien, wordt er in commentaar wat meer. Uh, wat ja, meer, nou, meer nou, misschien gegeven, wel, weet je wel. Maar de trailer belooft uh, toch weer een, een terugkeer naar uh, de, de aanpak van Alien. Ja, en dan, nee, de 70's. ene trailer wel, de ja. andere trailer weer niet. Ik bedoel de ship, weet je wel, en het is een kolonie toch? Die, die uh, naar een ander planeet gaat om, uh, ja, een, om de mensheid. Ja, een, een soort van onderzoeksteam. Achter ja, is, ik weet, ja, ik weet niet of het een onderzoeksteam was, maar het is in ieder geval zijn uh, uh, kolonisten. En uh, ja, ik moet een beetje denken aan de crew ook uit, uit het origineel. En uh, ja. als het goed is, hebben we ook weer te maken met, met één alien. En... Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet, maar de trailers ziet er, ziet er goed uit. Ik zie wel helaas weer veel CGI, weet je wel. Een rondhukkelende Xenomorph en zo. Ja, ja, dat, dat, dat, nou die ene scène, zeg maar, weet je wel, wat je ziet in die ene trailer, die, uh, vreemd genoeg, uh, heel weinig te zien is op tv ook. Daar zien we een CGI Xenomorph werken? Nee, in principe niet. Maar ik vind de rest van de trailer wel goed, heel goed werken. Ja. Het is duister, het is uh, wat minimalistischer dan Prometheus, weet je wel. Want hoe het went verkeerd, dat is toch best, best wel een opgeblazen uh, Uiteindelijk film. Uiteindelijk wel. Wat niet had gehoeven. Nee, het had dus. niet gehoeven, nee. Ik bedoel, we, uh, kloppen, we moeten niet te veel uitweiden over die aliens en wat ons ontstaan ervan en zo, weet je wel. Wat, wat, wat, wat, wat was nou de bedoeling van Alien, weet je? wat de was ja, wat is de bedoeling van Engeland dat is gewoon een horrorfilm in space. het is oh, een, ja, ja, ja. een dreiging of ja, zo. Ja, ja, ja. klaar en ja. niet meer dan dat klopt de verhaal eromheen, daar heb ik helemaal geen trek in <laughs> maar ik vond Prometheus cool vanwege de actie en, en de effecten en die fantastische zijn. Ik, uh, ik, ik vond ik vond ik uh, bij Prometheus uh, vond ik de CGI wel uh, gelukt uh, ik, ik vond ik vond ook die, die hele planeet gewoon echt heel erg mooi. Ik vond het, het, het er zitten gewoon echt goede acteurs in. Uh, Nomi Rapace en uh, hoe heet die andere dude. Ja, daar ben ik trouwens totaal geen fan van hè. Ik vind nee, het nee, nee. werk als Cyborg hè, die keer ja. Nou, de ik vind het... een net uh, ja. gay-achtige dude weet je wel. Ik, ik heb er helemaal niks mee. Maar geef mij maar Lance hendrickson Ja, vind ik, nou, ik, vind, ik, ik, ik vind veel toffere Cyborg. Ik vind hem wel goed. Uh, het is echt een, een, een, een heel goed acteur, uh, Michael Vassbender. Ja, ja, ik ben echt geen fan van hem. Ik vind hem ook niet goed in... Uh, ja, goed, niet goed is uh, één ding. Ik, ja. ik, uh, ik voel me niet aangetrokken. <laughs> ook in ja, shame uh, niet, ook in maar... shame niet. <laughs> nee? nee. nee. Daar had ik eigenlijk wel van lachen, ja. Maar het... Uh... Ja, goed, het, het, ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel het, benieuwd. Ik ga, het... ik ga 11 mei naar de persvoorstelling. Oh, Toen maar. Jij wel. Ja, volgens mij is de première 20 mei. Ik dacht later zelfs. Ik dacht, ja. uh, sorry, ik dacht okay. uh, 26 of 27 mei. Kom ook gewoon mee. Ik ga dus, proberen. Misschien kunnen ze een plus 1 meegaan. Ja, nou, we, we moeten het maar even zien. Ik, ik, weet je, kijk, ik heb, ik heb hier, we zitten hier in mijn, mijn huiskamer. En ik heb hier een, een beeld van, uh, van een xenomorf staan van uh, aliens. Oh. Uh, ik heb uh, daar zelfs uh, alien uh, chopsticks. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Zelfs liggen. Ja. Uh, ik heb een aantal. Uh, nou ja, ik heb van alles over alien. Ja. Ik, ik vind We, zijn dat... We, zijn We zijn gewoon fans. We zijn gewoon fans. Uh, uh, ik hou van de designs van Kieger en van Mubius. Uh, het, uh, ik, ik hoop zo op een weer goede film. Ja, ik ook ik bedoel, ik vond ik Prometheus vond het mooi. En Insiders het... zeggen toch wel dat het, een, uh, dat, dat, dat, dat, dat het ons moet wegblazen deze nou ja, ik, ik, ik geloof er nog niet zoveel van ik moet de eerste, nee, ik moet het ook de echt... eerste paar recensies lezen. Weet je ja, dat heb ik de ook. Ik eh uh, uh, uh, uh, Weet je, ik heb gewoon niet al te hoog verwacht omdat ik bang ben dat het me teleur gaat stellen. Ja. Uh, ja, ik moet wel blij van de setting gewoon weer, gewoon klein. En, uh. Ben ik mee eens. Ja. En het, uh, uh, uh, ja, wat ik, wat, ik, wat ik zag, vond ik echt heel mooi. Um, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik, ik hoop gewoon wel weer dat er een, echt een hele toffe Alien film komt. Ja, maar dat verdient hij zien om gewoon. Zeker ja. naar na die Alien vs. Predator films, uh, alhoewel ik twee wel leuk vond. Maar dat is, dat is, dat is, niet, dat is niet Alien. Het is nee. ook niet Predator. Weet je, Predator nee. 1 en... 1 en... Ik, ik vind nou ja, het wel ja ik toch... moet wel zeggen, ik ben niet zo'n fan van Predator 2, hè. Nee, oké, okay, maar Predator 1 is het meeste werk, toch? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Het is gewoon hartstikke uh, tof filmmonster, uh, dat uh, ja, laten we wel precies. weten. Precies, en het, uh, Kijk, Predators uh, was dat voor mij ook niet. Nee, nee, nee maar, maar... niet slecht. Ik vond dat een betere, een betere... Ik vond dat een betere nieuwe injectie aan het hele Predator ja. gegeven... ...dan die Alien vs. Predator films, Dat Laten we wel Begrijp we ik ook wel, ja. Ja, en ook beter dan Alien 4, hoor. Ik vond Predator was echt niet slecht. Nee. Ik vond die bad guy een beetje slecht gecast. Die kerel van Dead 70s show, dat slacht. Nee, dat, is oh, ja. dat sloeg nergens op man. Ja, die gast die... En Age ja. Brody als, als, als een Schwarzenegger type komt, ja. had dat ook beter gekund. Man. Nee. Ja. Nee, werkt totaal niet. Nee. Wat is nou, jouw uh, top 5 van ja. de Alien films? Top 5, ja. Ja. Ik hoor de uh, uh, Alien vs Predator en de Prometheus natuurlijk. Ja, ja die hoorden er wel bij. Ja. Ehm... Uh... Heel moeilijk aan het doen. Ja, Laten we even een, uh, een plaspauze nemen en dan komen we zo meteen uh, terug met uh, de top 5. Okidoki. Ha. En uh, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. We gaan eindelijk onder de drie kwartieren eindigen. <laughs> Hoop Hopelijk. Uh, mijn top 5 ja. is een beetje een verrassende. Los van de nummer 1 en 2, want dat is natuurlijk zo voorspelbaar als de pest. Ja. Ik zet op 5 Resurrection. Yeah. Want uh, ik, ga, ik ga af op uh, de beoordelingen die ik aan, die, aan alle films heb gegeven natuurlijk, gewoon de sterren. En ik kan me herinneren dat ik die ooit en 3,5 ster heb gegeven. Puur om het feit dat het gewoon... Uh, ja, het is wel een genet film, het is niet echt uh, hele, en het voelt nergens echt als een hele film, maar het is, het is wel... Uh, het is, het, is een, het is een bizar deel in de reeks en dat kon ik toen op een of andere manier wel, wel waarderen. Mm -hmm. En ook, ook de, er zitten best wel wat gore effecten in, ik denk ik, dat ik dit maar ja, de nou, effecten zijn goed ja. in, uh, in Resurrection, weet je wel. Het, uh, wel wel die heel slecht in CGI, want we hadden het al voor CGI deel 3, maar in deel 4 wordt het nog veel slechter. Gegeven. Nee, ik dat vind ik niet. Die zwemscènes hè? kom op zeg. Nou, dat vind ik echt gewoon nog altijd beter oh. dan wat ik soms zie in 1 3, sorry. Ja, ja. Ja. Oh uh, op nummertje 4, wederom een verrassing Requiem. <laughs> Die zet ik gewoon boven Alien 3 en, uh, yeah. en Alien versus Predator. Dat is niet Mijn zo hemel, ja. Ja, maar wel boven Alien 3. Ja. Uh, nummertje 3, uh, Prometheus. Ja. Toch wel, ondanks het rommelige verhaal toch wel een, uh, een toffe creature flick. Weet je wel. Ja. Toffe effecten en er uh, zit een goede vaart in. En uh, uh, hoe heet het? En dan maken we een flinke sprong qua waardering, dan gaan we echt van de, van de 3,5-4 sterren naar, naar de 5 sterren. Ja. Nummertje 2 Aliens en op nummertje 1 Alien, Is niet zo, uh, zo verrustend. Nee, ja, het, het kan ook bijna niet. Hè? Ja. Um, ik heb op 5 heb ik Resurrection. Ik. Uh ik vind de, de, de, de, de creature design van de newborn vind ik heel tof hmm. ik vind ook niet alle CGI gewoon echt slecht ik vind eigenlijk sommige best wel oké okay. niet wat ik had willen zien af en toe weet je wel en en, en godsverdomme hebben een beetje een geile wild rider acteert ze gewoon echt niet goed in die film nog nee. uh, altijd beter dan een <laughs> dingetje uit aliens hoe heet ze? Moep? Of... Uh... <laughs> hoe heet ze ook alweer? Dat meisje? Dat meisje, ja. Dat meisje, dat werkt toch ja. Nou, ah, nee wat man. dat Wat toch vaak, man. Echt, veel nee, maar. Dat vind ik echt de slagste schakel in de hele film. Ach, nou ja. Hoe ja, nou, heet ja. ja. ze ook wel? Uh, miep? Moep? Uh... <laughs> <Nee. laughs> Jezus Christus. Kijk helemaal van mijn propo. Hoe heet ze nou? En, ja, weet ik niet meer. Uh, nou, we zien het zo wel. Noob. Uh, <laughs> ik weet <laughs> The, Jesus Christ. Ja. hoe? Je nummer vier. Uh, nummer vier. Uh, nieuw Ik uh, vind het mooi, maar ik snap er weinig van. Dat vind ik lastig. <laughs> ik het, ik het... vind het mooi, maar ik snap er weinig van. Ja, ja. Ik ben, nou, dat <laughs> het zoveel vragen opwerp? Ik snap het niet, die ja, ja, ja. Scott. Ik, ik snap het gewoon niet. Maar weet je wat, het, weet je wat het, kut het... is? Heel veel mensen branden er veel compleet op af. Hè? En ik vind dat hij toch wel wat meer te bieden heeft dan, uh, dan alleen maar het verhaal. Ben ik mee eens. Ben ik mee eens. Ja. Um, um, um, heel verrassend, ik zet in 3 op 3. Het, uh, ik zie wat het had kunnen zijn zeg maar en uh, ik zie wat er met de karakters uh, gedaan is. Mm. Want uh, het is wel echt karakterontwikkeling, mm. uh, niet. Ja, het, het is een beetje Love door heet het, weet je wel? En ik ben het een beetje meer gaan waarderen met de jaren heen. Uh, maar het komt uh, af en toe heel dicht bij Alien te, uh, uit. En uh, oh, de Christus, zei. Het... He. Nou ja. Ben je ik... dat nou serieus? Het komt dicht bij Alien. Nou, nah, ik snap. Nee, maar Finch probeerde eigenlijk gewoon een nieuwe Alien te maken. Het was ah, niet Jezus. dat hij een vervolg maakte op aliens. je kan het wel proberen, maar je, je kunt er totaal naast zitten. Ik vind wel dat hij er totaal naast zit hoor. Nou ja, maar dat komt ook door inmenging in, in, van, uh, van de studio. Onderaan. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar. maar... Ja, oh, oh, oh, oh. Ik, uh... Jongen, jongen, jongen. jongen. Hij hey, Gaat hij nog echt opnemen ook? <laughs> ja, sorry. Ja, we God. zijn net de, de dingen zo aan het opnemen, de, de, de podcast. <laughs> yeah, I know. Ja, bel me over tien uh, minuutjes, dan zijn we echt helemaal klaar. Oké, joh, daddy, Ja, Je prioriteiten zijn duidelijk. Ja, nah, sorry, jongen, oh, jongen, jongen. Jonge. Ellie, um, op nummer twee. <laughs> En dat zou je misschien verbazen. Ik zet Alien op nummer 2. Nee, dat verbaast me niet. Ik, wil, uh, uh, ik geef ze allebei 5 sterren. Ik, ja. Ja, ja, ja. ik vind Alien wel echt dé klassieker, zeg maar, waar het allemaal mee begonnen is. En dat zie ik ook, weet je wel. Van het, ik vind het een prachtige film. Maar het meest plezier bleef ik met Aliens van, van uh, James Cameron. Oh, maar dat heb ik wel. Het meeste plezier, ik Aliens heb ik zoveel vaker gezien dan alien. En dat komt gewoon, weet je wel, van... Omdat ik het gewoon, weet je, je wilt kwaliteit, krijg je bij aliens. Je wilt van, krijg je ook bij aliens. Een grote trip is het ook, testosteron en verhaal van de is het En het is zo fucking ook ethisch, ook daarentegen. En een dingetje, Bill hè? Bill Passtig Paxton, ja, op. ja, we gaan hem, uh, we missen ja. hem al. Ja, ja, ja. Het, uh, Bill Paxton met uh, sowieso heel veel van die, weet je, uh, Fassbender uh, is ook gewoon een. Hoe stoer? Een stoer en die gast van uh, wat is het Perfect Strangers uh, of uh, van My to Death? Welk Nee gast. <laughs> die andere. Nee, ik bedoel die, niet die meer die Perfect corporate strength, die Ik corporate perfect Claude's, Claude's Claude's Claude's Claude's Ja, ja, ja Mad About You. We hebben Mad About You, bla yeah. bla yeah, weet je wel. Nee, maar bestaan ze niet. Burke heet die ook trouwens, hè? Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar... Het, uh, die is ook gewoon... Het, het zijn al ja, heel en, veel. en die leidinggevende die er niks van bakt. Ook nee, een fantastische ook rol heerlijk. van hem. Ja, ja uh, maar... Het, het, het, het, voor mij, Aliens, weet je wel, is gewoon... Ja, sorry, maar ik ben ja. gewoon een James Cameron... Uh, ja. Liefhebber van zijn, eerste, van zijn eerdere films. Ja, die veel, James als... Cameron is, is, is dood. Die, uh, die, die komt niet meer terug. Ik hoop het niet, maar ik ben er bang van wel. Ja, die is dood. Het, uh, maar uh, Aliens bij mij op nummer, uh, nummer 1, ja. het, uh, ja, het is niet anders. <laughs> De boodschap is overgekomen. Ja, waar gaan we het volgende keer over hebben Ricardo? Wij gaan, uh, als het goed is, als hij een keertje zijn afspraken nakomt, die, uh, die André, die uh, wil met onze podcast opnemen. Ja, ben je en, helemaal niet. Uh, en uh, we hadden ook voorgesteld, omdat wij straks op weg zijn naar uh, het Imagine Film Festival, bij hoge uitzondering, <laughs> omdat, uh, omdat Dario Argento uh, te gast is. En dat is natuurlijk, uh, als we het hebben over een uh, beste horrorregisseurs ooit, dan uh, ja, vergeten absoluut. we gewoon even de laatste twintig jaar. Ja. En, uh, ja. Ik ben heel gespannen. Ja, ik, ik, ik hoop uh, echt dat we hem... Heel tof om, om hem te kunnen zien. Ja, dat hoop ik dus te zeggen ook. Dus we gaan het de volgende keer over Dario Argento hebben. Yes! Ja, sluit dat maar wordt een dan leuke. Op, uh, ja, dat wordt een leuke, ja. Dus bedankt voor het luisteren en uh, tot over een paar weken.